9 uur, en dan het wel met het NOS-journaal. President Obama zegt dat hij nog geen besluit heeft genomen over een actie tegen Syrië, maar dat hij een beperkte precisieaanval overweegt. De Amerikaanse president zei ook dat hij er de voorkeur aan geeft dat er een internationaal antwoord komt op het gebruik van chemische wapens door het regime Assad. In het Witte Huis zei Obama dat de gifgasaanval van vorige week in Damaskus een bedreiging vormt voor de Amerikaanse nationale veiligheid. De chemische aanval houdt een rechtstreekse bedreiging in voor onze bondgenoten Israël, Jordanië en Turkije, verklaarde Obama. Minister van Buitenlandse Zaken Kerry had kort daarvoor op een persconferentie gezegd... dat de Verenigde Staten er duidelijk en sluitend bewijs voor hebben... dat het Syrische regime chemische wapens heeft ingezet tegen de burgerbevolking. Kerry zei dat bij de aanval van vorige week woensdag 1429 doden zijn gevallen. Minister Kerry zei dat een eventuele vergeldingsactie niet te vergelijken zal zijn met de interventie in Irak... maar dat die een afgerond karakter zal dragen. De VN-inspecteurs in Syrië zijn klaar met het verzamelen van informatie over de mogelijke gifgasaanval. Ze hebben monsters genomen, gesproken met Syriërs en ander bewijsmateriaal vergaard. Morgen reizen ze naar Den Haag om de monsters te laten analyseren door laboratoria in Europa. De Verenigde Naties benadrukken dat pas conclusies kunnen worden getrokken als de analyse is afgerond. Later komen ze terug om andere mogelijke gifgasaanvallen in het land in de afgelopen 2,5 jaar te onderzoeken. Advocaat Lisbeth Zegveld is namens haar cliënten blij met de excuses van Nederland aan alle Indonesische weduwen van mannen die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog zijn geëxecuteerd. Zegveld vertegenwoordigt die weduwen. De Nederlandse ambassadeur biedt de excuses aan op 12 september in Jakarta. Verder krijgen de weduwen een schadevergoeding van 20.000 euro. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen overdag trekken buien van noordwest naar zuidoost. Daarna zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is 3 over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag sluit ik hier in BNN Today de week af. Bij mij aan tafel vandaag politiek analist, onze politieke man Siert van Lienden... D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en SGP-dame Esther Grisnig... We hebben het over die andere SGP-dame, Lilian Janssen. We hebben het zo meteen ook over de kadaverdiscipline volgens de Telegraaf in de PvdA. Maar eerst even naar het voetbal. Ragnar Niemeij. goedenavond, NAC NEC. 1-1, dat is het. Na 3,5 minuut spelen, althans. Bijna in de tweede helft tussen NAC en NEC. Ben je vanavond, dan uh, ja, sluit je toch aan bij wat nu dan nog misschien de middenmoot heet. En ook wel zal blijven heten. Maar dan hou je de aansluiting bij de rest van de ploegen. Dat wil ik maar zeggen. En een uh, 1-1, ja, dat is eigenlijk te weinig voor beide. En dus uh, NAC op zoek naar uh, de aanval. Babbel zit voor Drost. De hoogte van de middenlijn. Zwerts aan de rechterkant. Bij de ploegen zijn uh, ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Poepon al met een hele Snelle 1-0 voor Nak. Na 4 minuten en 2 minuten voor de pauze. De IJslander Paulson. Met een zeer fraaie trap van een meter of 22. Ineens op de binnenkant over Terouwelaar heen. En dat was de Nijmeegse goal. Frank dan Bayern München Chelsea. Zijn een dikke kwartier onderweg. Chelsea op voorsprong. 1-0 dankzij die goal dus van uh, Torres. Een hele mooie aanval. Snelle uitbraak via Eden Hazard. Het Belgische wonderkind dat normaal gesproken op de linkerkant speelde. Nu kreeg hij daar ook wel de bal. Maar trok hij helemaal naar rechts. Speelde die Schürrle aan. En die twijfelde niet. Speelde de bal in één keer door op de spits Torres. En die scoorde de mooie 1-0. En Chelsea heeft ook al een goede kans gehad om de 2-0 te maken. Een uitbraak tegen drie verdedigers met vier aanvallers. Torres kreeg de bal uiteindelijk. Die verzuimde de bal voor te zetten. Die zag het verre hoekje bovenin. Lekker open. Alleen hij kreeg de bal daar niet. En dat betekent dat Chelsea tot nu toe slechts met 1-0 voor staat. Bayern is een beetje zoekende qua voetbal. Maar het is wel een, een open wedstrijd. Met twee ploegen die duidelijk vandaag in Praag willen winnen. Deze Supercup-finale. Today zet een punt achter de week. Ik vind deze zo goed, eerlijk. Deze vind jij heel goed, hè? Ja, ja. ja we gaan luisteren naar Macklemore en Ryan Lewis, twee mannen die uh, onverbiddelijk binnenkwamen met hun thrift shop. Tenminste, dat was voor mij. Ik dacht, ja, te gek. Een soort ode aan de tweedehandskledingwinkel, uh, waar je dus de meest bizarre creaties uit kon halen en dat buiten gewoon hip op televisie kon vertolken. Uh, niet alleen dus in de uiterlijk, maar ook nog eens een keer in een ongelooflijk goed liedje. En deze mag er ook zijn: Same Love, Macklemore en Ryan Lewis featuring Mary Lambert.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 Passion, the Love is Kind, als je goed geluisterd hebt... is het één groot pleidooi voor algemene verdraagzaamheid. McLemore en Ryan Lewis. Mijn intro-man naast mij, Roelof de Vries. Ja, we gaan even terug naar woensdag. Want toen was Doekele Terpstra nog een opgelucht mens. De voorzitter van schaatsbond KNSB moest zich die dag verantwoorden... bij het bestuur en de ledenraad van die bond... omdat hij niet integer zou hebben gehandeld... rondom de keus voor het nieuw te, de nieuw te bouwen schaatstempel... Hij had naar eigen zeggen het zweet op het voorhoofd en klamme handjes. Maar na 2,5 uur kreeg hij volledige steun. En wat was hij blij. Ik mag blijven, daar ben ik ongelooflijk trots op. En uh, ik mag ook nog blijven op basis van unanimiteit. Dus er is wel strekte eenduidigheid over wat we moeten gaan doen met het KNSB. En ik vind dat super. Ja, is ook super. Maar heel lang kon Terpstra niet genieten. Want toen, toen ging schaatsreus Sven Kramer zich ermee bemoeien. Uiteindelijk, weet je, iedereen roept natuurlijk, we zitten er voor de sport... en, en we, we willen allemaal het beste. Maar uh, sommige mensen zijn gewoon niet ja, competent genoeg. Ja? En dat is heel zielig. Uh, of heel zielig, weet je, daar kunnen die mensen niks aan doen. Maar zijn niet, het zit niet op de, juiste, op de juiste plek. Ja, dat doet natuurlijk een beetje van ouw. Zeker toen Olympisch kampioen Mark Tuijtert en Jochem Uiterhagen... zich ook nog achter Kramer schaarden. Terpstra reageerde woest. Hij vindt Kramer's uitspraken een kampioen onwaardig... in alle perken te buiten. Maar hij stapte vanmiddag wel op als voorzitter van de bond. Wat hij weer op Twitter opmerkingen uitlokt als... de sfeer bij de schaatsbond is ijs en ijskoud. En toch ironisch dat Kramer Terpstra verwijt... dat hij de verkeerde baan heeft. Ja, die vind ik wel wel, ja. Aan tafel D66-Kamerlid Sjoerd, Sjoerd maar onze politieke man Siewert van Liende. en SGP-dame Esther Christenig. Esther, ik zie jou bij de woorden van uh, Sven Kramer... hij is niet competent genoeg, ik zie jou een beetje meewarig lachen. Nou ja, dat die is competent, is hij zeker. Maar ik, ik verbaas me de uitspraken inderdaad. Ik vind het ook een beetje arrogant van hem. En ik had het helemaal niet van de schaatsport verwacht. Want als er één sport echt sympathiek is in Nederland, is dat toch de schaatssport. Er is toch nooit maar wat in? Ook, nee, maar hij doet dat ook nooit, dus dan zal hij even een pokkenhekel aan de kant Ja, die die ligt, ja. ja, ja, ja, ja, nou, ik had, ja ik maar jij echt dacht, klein arrogant ventje. wat, wat, nee, wat nee, maakt ja, je... Hij is natuurlijk een reus, net als dus ja. ik ben, maar... <laughs> nee, hij is... Uh, ik had het niet van Sven ook verwacht, dat hij zo uit zou halen naar zijn eigen... Maar goed, nou, ja, kennelijk uh, heeft hij uh, het uh, verdiend, Het, ja. het zat hem hoog. Uh, ja, blijkbaar, ja, want, uh, ja. hij was zo behoorlijk serieus ja, ja, Dat het hele gedoe met die hele schaatsstempel, dat vond ik ook echt... Dat had ik ook niet verwacht van die... Ja, het ging voor, voor hem voornamelijk over dat uh, teruggeven van die wereldbekerwedstrijden, hè, geloof ik. Dat is dan nu niet meer in Heerenveen, maar waar ergens in Kazachstan. Ja, okay. uh, heel ver weg. Somewhere, even ja. Um, is, het, is het, kijk even de andere heren aan, is het een, een arrogant mannetje die zijn mond had moeten houden of heeft tien punt? Sjoerd? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is natuurlijk gewoon een topsporter en een kampioen en uh, ja, of Doekle Terpstra een competent bestuurder is... ik kan dat heel moeilijk beoordelen van buitenaf. Maar moet hij maar weg kennelijk? als, als, een, als een de topschaatser van Nederland zegt? Ja. Bestuur, het bestuur van de schaatsbond is er voor deze sporters. En niet andersom. Dat is, waar. Dat is heel simpel. Die bestuurder ja. moet doen wat goed is voor die sporters. Als die sporters voelen dat het niet goed is, dan moet iemand weg. Dat is heel simpel. Toch? En er zijn natuurlijk wel heel veel spelletjes gespeeld door dat bestuur. Ja. flipfloppende posities. En dan zeggen, nou dan moet er het via een rechtszaak. Dan komt die rechtszaak er. En dan het toegewezen. Terwijl eigenlijk bleek dat ze van tevoren al daar wilden zijn. Dus ik kan me wel voorstellen. Maar wat ik wel grappig vond was dat. Op zich, Kramer was toch wel voor de ijsdome in Almere, toch? Volgens mij wel. Dus op zich nou. zat hij op de lijn van Doekele Terps. Maar kennelijk was hij de spelletjes of zo uh, zat. Nou ja, wat ook interessant was. Ik begreep dat hij ook bij die ledenvergadering was. En dat hij daar kende. Ja. ik wel he, als Doekle zegt, ik heb uh, unanieme steun gekregen. Dan zat Kramer daar ook bij. Dus het is allemaal wel een interessant geheel, dit... Uh... Ja, ja, twee drie, dat we, ja. In 2008 moest er ook al een voorzitter van de Schaatsbond... vertrekken vanwege uh, interne uh, gedoe. Misschien dat we daar ook eens de Amerikaanse indiging op moeten zetten. Maar die, die, die, die vinden vind er veel uit de laatste uren. Ja, volgens mij was, was hij in zijn hart wel voor Tiaf... omdat hij daar natuurlijk zo, vandaan komt, grote successen... maar stond hij niet helemaal afwijzend tegenover Almere. Dat was... Als dus ik me goed herinner het verhaal van, uh, van Zwijndraam. Of ze wel niet zo, niet zo het heel erg duidelijk. Het uitvermisme van het jaar. Niet geheel afwijzend tegenover Almere. Ja. Ja. <laughs> <we> allemaal eigenlijk. Nog <laughs> even een tweetje Iemand die zegt. Zal de rest van het KNSB bestuur zich ook de kritiek van de schaters aantrekken? Want het ging namelijk niet alleen maar over Terpstra. Nou ja, dat zou kunnen. Het is op het moment dat... Dat, uh, wat, hij is, wat is die voorzitter? Hè? Mm -hmm. ja, de, de, als die va valt, dan zou het zomaar kunnen dat daar een, een nogal wat grotere strijd ontbrandt. Maar ook dat laat ik over aan de Amerikaanse inlichtingendienst. Zeker. Mm -hmm. Goed, wij zetten er een punt achter, lijkt mij zo. We gaan even naar. Het voetbal. Ik weet niet wie als eerste. Ik gok uh, Frank. Frank Wielaert. Bayern München-Chelsea. Nou, Dan begin ik. Geen enkel probleem. Uh, klein half uurtje onderweg. Bayern-Chelsea is uh, 0-1 in Praag. Nog altijd Chelsea uh, op voorsprong. Maar Bayern begint langzaam warm te draaien. En dat geldt eigenlijk uh, voor sowieso uh, deze ploeg uit uh, München. Die onder de nieuwe coach wat anders moet gaan voetballen. Guardiola wil uh, wat meer variatie in positie. En dat betekent dat uh, Ribéry soms wel eens... bijvoorbeeld uh, ineens naast Rotterdam... Kan opduiken. Dat Laam, die normaal gesproken rechtsback is... maar vandaag controlerende speelt ineens in de spits kan opduiken. En Kroos dan weer ineens kort voor zijn eigen verdediging kan gaan lopen. Nou, dat moet allemaal nog een klein beetje wennen. En uh, dan zie je ook dat het een beetje roestig op, uh, op gang komt. En dat die roester dan langzaam afkomt. En Chelsea nu met die 1-0 voorsprong ook wat gemakkelijker achterover plooit. En er uh, dan graag eens uh, op snelheid uitkomt... om zo te, te kijken of ze Bayern München op de counter kunnen kloppen. Nu... Ribery in balbezit voor Bayern, de Europees voetballer van het jaar. Hij kapt weer naar binnen en probeert er nog maar weer eens een keer Tsjech te passeren. Met een schot deze keer niet zozeer geplaatst. Dat probeerde hij wel eerder met een geplaatste bal. Toen kreeg Tsjech er nog een handje achter. Nu hoeft het niet, want nu probeert uh, Ribery het met een strak schot in de verre hoek. En daar hoeft uh, Tsjech niet aan te komen, want die bal vliegt een medeltje of twee naast. En dus uh, is gevaar voor de goal van de Londenaren verdwenen. En... Uh, Daarmee kunnen ze weer eventjes rustig ademhalen. Want je ziet het bij uh, de Chelsea wel. Die vier mensen achterin met vier middenvelders daar heel kort voor. Allemaal binnen 20 meter van de goal van Tsjech. Uh, en dus zijn ze ver teruggedrongen in uh, de laatste minuten. Maar Bayern München heeft wel moeite om daar doorheen te komen. Heeft daar zeker ook Ribéry met zijn individuele actie... of Robben met een individuele actie voor nodig. Nu probeert Ribéry het met een hakje. Levert vervolgens de bal in bij Cahill. Uiteindelijk schiet hij hem over de zijlijn... en kan Bayern München dus gaan ingooien... ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant is het Alaba... die daar gaat gooien in de richting van Manzukic, Degene in de punt van de aanval bij Bayern... die daar toch de voorkeur had gekregen. In het begin van de voorbereiding bij Bayern... leek het daar niet op. Guardiola liet de kroon... Wat een beetje voor wat het was. En Mandzukic liet even weten wat hij daarvan vond. En uiteindelijk staat hij dus toch steeds in de punt van de aanval. Zo zeker als hij is, zo onzeker weet de spits van Chelsea. En dat zijn er een paar waar hij aan toe is. In dit geval is het Torres die daar staat. En dat is ook degene die gescoord heeft. Na een half uur voetballen, Chelsea 1-0 tegen Bayern. En als Ragnar ook zo lang vragen te houden, dan, <laughs> dan is het inmiddels 10 uur. Ragnar Niembaier bij NAC-NEC. 1-1, is dat kort genoeg? Nou, dat is je uh, ja, prima, ga gedaan. Goed zo. Nee, het is uh, spannend. Het is, spannend. Het is uh, heel erg leuk. Het is 1-1 na 62 uh, minuten. Maar de kansen zijn er aan beide kanten van het veld. Zojuist een mooie vrije trap van Sarpong. Bijna op de achterlijn getrapt door Nak. En ineens richting de kruising. De dichtstbijzijnde, daar zat de doelman van NEC goed bij. Navarone voorgezien. Een paar minuutjes geleden, een minuut of vier terug aan de andere kant van het veld. Rex neemt de bal mee op links, speelt hem naar binnen. En hardgeschoten richting de lange hoek door de middenvelder van NEC. Daar was... Uh, Terrouwelaar op zijn post en ook andere kansen voorbij zien komen. Bijvoorbeeld voor Poepon een kopbal aan het begin van de tweede helft. Dat was weer namens Nak. publiek staat er nu achter. Want dat beseft dat Nak dit soort wedstrijden in eigen huis in de strijd tegen grote problemen zal moeten winnen. Even deze aanval dan van NEC. Rechts linkerkant van het veld snijdt het strafschopgebied binnen. Legt de bal naar Navarone voor bij de penalty stip. Maar daar kan de verdediging van NAC voor opruiming zorgen. Na 63 minuten leuke wedstrijd. Spannend 1-1. BNN Today. Zet een punt achter de week. Kom maar op Erik. Kom maar op. Dat doe ik. Het punt ga ik zetten met Eefje de Visser. Voor mensen die denken hé, dat klinkt Nederlands. Dat is ze ook inderdaad. Ze heeft een nieuwe plaat uit. Het album heet Het is... Dat klinkt, uh, klinkt overtuigd van zichzelf. En dat mag zo ook zijn, want het is een ongelooflijk mooie plaat geworden. Het is niet snel, het is langzaam, het is beheerst. En Evie heeft, uh, wat mij betreft, de kwaliteit en het vermogen... om je beter te pakken en een heel klein beetje te betoveren. In dit geval in een twaalftal liedjes... waarvan ik het meest up-tempo liedje ga draaien. Want de rest is echt heel langzaam. en dan moet je maar zo rustig tot je nemen. Ik zeg nog maar een keer. Het album heet Het Is van Evie de Visser. En daarvan hoor je in het echt. Ik zoek een woord en ik get it. gaan EN Een liedje van deze plaat uh, In het Echt. Oh, hij loopt ook gewoon door, dat is altijd fijn. Uh, Even de Visser, dus het album Het Is Daarvan hoorde je In het Echt. Ja, wie in een coalitie stapt, die moet concessies doen. Dat is een oude Haagse wet. Maar er zijn altijd kamerleden die daar moeite mee hebben. Meert de Hilkes bijvoorbeeld van de PvdA. Ze zat nog niet zo heel lang in de Tweede Kamer, sinds 2011. Maar ze houdt er alweer mee op omdat de manier waarop ze invulling wil geven aan haar idealen... niet strookt met de manier waarop ze politiek kan bedrijven, zoals ze dat zelf noemde. Het is de tweede keer in korte tijd dat de PvdA een Kamerlid verliest. Desiree Bonis stapte in juni al uit de fractie. Ze was het niet eens met het gevoerde buitenlandbeleid. PvdA-leider Diederik Samsom vertelde eerder vandaag... wat hij vindt van het vertrek van Hilkens. Nou, dat vind ik heel vervelend. Dat heb ik ook gezegd bij het vertrek van Desiree Bonis en ook bij Mirte Hilkens. Dat betreur ik. Beide dames met passie, met idealen. Allebei gaven ze aan dat Den Haag niet de omgeving is... waar zij die idealen uh, kunnen waarmaken. En dat betreur ik, want als je met een team begint van 38... dan wil je het liefste natuurlijk ook dat helemaal afmaken. Ja, en de vraag lijkt nu... is de fractiediscipline binnen de PvdA wat al te streng... en moet soms hem aan damage control gaan doen... of zijn het gewoon twee ongelukjes? Zijn Er ligt volgens mij een stelling op tafel. Er zijn het twee ongelukjes, Bonus en Hilkens. En dan eh, eh, komt er vandaag nog een, een ongelukje hier en daarbij. Het was niet een goede dag vandaag voor de PvdA. Vanochtend natuurlijk dat enorme artikel in de Telegraaf. Of tenminste, een dikke vette kop-kadaverdiscipline bij de PvdA-fractie. Het ging onder andere over dat alle fractievergaderingen... worden opgenomen op band en dat je dan later daarmee geconfronteerd kan worden van, of, luister, dit heb je gezegd. Of gewoon voor trainingsdoeleinden, zoals of, het zo mooi heet. Ja. Toch? <laughs> ja. En je kan natuurlijk denken, joh, waar maakt iedereen zich druk over? Het is, je hoeft niet te notuleren, dit is wel zo handig. Of zit hier uh, meer achter, zien we het ja, Volgens mij is het probleem niet dat je het opneemt. Uh, dat kun je in principe altijd doen, natuurlijk. Bij elke vergadering waar je bij zit. Uh, maar het verhaal dat uh, er een fractievergadering is geweest... die is niet uh, al te lang geweest over of ze zouden instemmen met het regeerakkoord. Daar moest elk uh, uh, Kamerlid op zeggen ja of nee... En volgens hebben ze dat opgenomen. En als je dan later zegt dat je toch misschien wat problemen hebt met het regeerakkoord... dan gaan ze jou ja herhalen. Maar volgens mij, gezicht, ja, en dan ja, zeggen ze volgens ja. je bent disloyaal. Maar volgens mij wist, wist iedereen, het is niet in het geheim opgenomen, nee, toch? Nee, dit gebeurt al sinds de dus jaren het 80. Ja. Uh, en het is natuurlijk zo, bij alle politieke partijen zijn er notulen... en er zijn ook wel fracties waarbij er af en toe wordt opgenomen. Ja. Uh, al was maar omdat uh, degene die het gaat uitwerken nog niet in de zaal zit... Uh, dus dat is allemaal niet zo heel erg spannend, maar het feit dat dat wordt ingezet zegt wel iets over de cultuur. Kennelijk is een afspraak uh, bij de Partij van de Arbeid toch twee afspraken, namelijk twee interpretaties daarvan. En moet dat uh, met een bandje worden opgelost. Nou, dat is best wel. Uh, nou, zegt misschien wel iets over de cultuur. Ik hoorde Dominique van den Heijden van de NOS zeggen uh, tegen Samson vandaag: het is, is het geen intimidatie. Nou ja, dat is een goede vraag. En um, daar kwam bij dat ook nog het bericht kwam... dat uh, uh, telefoons zouden moeten worden ingeleverd... om te kijken of je wel of niet belregisters hebt. In, de, in het verleden zijn ook wel eens mailboxen uh, leeggeruimd... om te kijken waar lekken zitten. Ja, het ging over de, dat verhaal dat Samson een affaire zou hebben... met zijn voorlichter. Ja. En, um, maar eerder ze... is het ook uh, bijvoorbeeld bij het lek van Prinsjesdagstukken... toen zijn mailboxen leeggeruimd. Toen hebben ze elk kamerlid een ander kopietje gegeven... zodat ze precies konden zien welke financieel woordvoerder... Nou, uiteindelijk naar uh, de, de Kamer. Dus je ziet wel steeds meer een soort van preventie op lekken. Maar er komt ook een beetje een sfeer van intimidatie, van wantrouwen, van uh, controleren. Terwijl in principe natuurlijk alle Kamerleden gelijk zijn. Samson maar is, is het... niet de baas over de rest. Nee, precies, is het, is het iets wat, wat volgens jou, wordt een beetje ingevoerd in Den Haag... Uh, typisch iets is wat op dit moment... Alleen bij de PvdA gebeurt? Of is dat gebeurd dat gewoon bij alle partijen... moet de PvdA op dit, op dit moment gewoon even aan alle kanten ontgelden? Uh, nou, ze liggen wel onder vuur. En dat, ja, dat komt misschien wel omdat ze politiek ook wel een moeilijke lijn uh, voeren. Uh, maar het is nooit een vriendelijke partij geweest. De Partij van Arbeid, daar maak je geen vrienden. Het is ook niet um, dat er allemaal warme persoonlijkheden in zitten. Zeker niet in de partijtop. Maar dat is um, anders dan bij D66? Zeker, of, nou ja, dat je, is gezellig bij D66. Ja, dat ja, is wel ja. gezellig. Zeker weten. Ja. Maar volgens mij kun je ook bij jullie fractievergaderingen... gewoon binnenlopen, toch? Als je onze, lid bent mag je altijd onze, meeluisteren. Onze fractievergaderingen zijn openbaar. En ja. je kan als lid, elk lid kan bij ons uh, aanvragen of ze erbij mogen zijn... En, in, en dat gebeurt ook eigenlijk wel regelmatig, dat uh, mensen aanschrijven... nou is die fractievergadering-Kamer uh, natuurlijk ook niet zo groot... dat we alle leden in één keer kunnen herbergen. Daarvoor zijn we te veel gegroeid de afgelopen tijd. <laughs> maar dat is openbaar. Maar wat, uh, zie jij, wat zie jij gebeuren bij de PvdA nu, Short? Nou, kijk, ik heb, ik heb vanuit de buitenlandcommissie... best wel veel met Desiree Bonus samengewerkt. Uh, de, de, het Kamerlid dat als eerste opstapte. En wat mij opviel, was dat in reactie op haar vertrek... mensen zeiden van ja, zij was naïef, zij begreep de politiek niet... Mm. En ik vraag me af of dat nou terecht is. Het, maakt me ook, het baart me ook een beetje zorgen, omdat zij begreep echt wel dat er compromissen moesten ja, worden ja. gesloten. Dat begreep ze zeker. Maar waar zij, naar mijn gevoel, als ze zat naast me in de Kamer... steeds gefrustreerder over raakte... was het feit dat ze niet mocht zeggen wat ze vond. En wat zij vond dat haar partij moest zeggen. Mm. En dat vind ik wel fundamenteel. Ik ben dus ook die de kadaverdiscipline de... waar je nee, het de is... de over heeft. Nou, het gaat dat wat ver? Het is misschien wel zo dat die kadaverdiscipline nodig is... Om, om een beleid uit te voeren met een partij die best wel ver van je afstaat. En waarmee, en waarmee je, uh, laat me zeggen, een aantal best wel basale principes van de Partij van de Arbeid. Aardig geweld nee, aan. Doen. En hij is ook veertig koppig, toch? Dus het is een ja. enorme groep bij elkaar die. Maar misschien, het gedeel daar, gedeel mis, moet misschien daar een puntje over. Hè? Als je zegt cadaverdiscipline is nodig om zoiets uit te voeren. Nou, pak, laten we het voorbeeld van, van DCR Bonus nemen. Zij deed buitenland beleid. Mm -hmm. Is buitenland beleid in deze crisistijd nu zo belangrijk dat je daar niet je eigen stem mag laten horen? Is een, een conflict of een meningsverschil met de VVD zo belangrijk dat je daarmee zegt. nee, dan moeten we niet ons eigen geluid laten. horen? Maar is, is de VVD ja, is, is er paniek? Nee, maar er is wel bij deze coalitie, denk ik. Heel veel afstemming. Alles wordt van tevoren bedisseld. Allerlei kamerdebatten worden ook geblokkeerd. Dat men debatten überhaupt niet eens wil voeren. Je hebt normaal altijd in Den Haag een beetje de regel als 30 leden of meer. Of in ieder geval een beetje een substantiële oppositie iets wil. Dan mag dat. Nou, deze coalitie blokkeert zeer Klopt. vaak debat. omdat ze dan misschien verschillen gaan uitlokken. Dus je ziet wel dat er heel veel regie, heel veel uh, um, um, ontwijking van debat plaatsvindt. Mm. En dat daar dus ook heel veel uh, coalitie druk in zit. Klopt. Nee. Ik denk, ik denk dat Siwar daar echt een punt heeft. Bijvoorbeeld over die strafbaarstelling van de illegale. Toen was er net al die PvdA-congressen geweest en ze hadden besloten: het moest humaner. Het moest meer zoals de PvdA. De dag daarna kwamen berichten over hongerstakers en dat die in mm. isoleerstarder zouden worden gezet. De oppositie, waaronder D66 voeg een debat aan. Wie blokkeert het debat? De P van de A. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk onvoorspelbaar. Ja, maar dat is toch het rare schisma wat er, wat er in deze partij zit... tussen het, het sociaal voelende hart, hè, dus het warm kloppende hart... en het technocratische, wat, wat er op dit moment binnen die partij uh, hoogte heeft. Wat, en wat die ook gewoon moet regeren. Ja. Ja, maar dat is toch gewoon een, regeren dat is dat anders dan uh, het debat niet meer voeren... Precies. en ook geen ruimte meer bieden om überhaupt tot een beslissing te komen. Welke beslissing wordt er nou beter van als iedereen moet zwijgen... en zijn eigen meningen en zijn eigen... Um, analyses van best wel slimme mensen voor zich moet houden. Daar wordt toch niemand beter van? Even, Sievert, even tot slot. Jij zei net van, uh, ik sprak wat mensen die waren erbij... PvdA vandaag in Leeuwarden op de markt. En er hing niet zo'n leuke sfeer om Ja, in Groningen te waren ze en ze in waren Groningen. ook op wat, uh, wat werkbezoek. Nou, het schijnt niet zo heel druk geweest. zijn. Normaal in campagnetijd was er echt een vibe... en er hing wat om uh, Diederik Samson. En het was vandaag toch wat leeg. Uh, mensen waren niet zo enthousiast. Uh, hoefde dat allemaal niet zo. Dus veel teleurstellen... Um, misschien is het te vroeg om te zeggen. Maar uh, ik denk wel dat uh, wat we hebben gezien... de campagne van rondom Diederik Samson en Partij van de Arbeid... dat dat heel ver weg is. Mm. De verkiezingen komen snel. Uh, in oktober komen al her, uh, indelingsverkiezingen in uh, Friesland. Daarom zijn ze ook al die fracties... zijn nu in Leeuwarden uh, aan het vergaderen. CDA was er met P. Van de PvdA. Um, en uh, als dat een beetje indica ja, een indicator is... dan zie je toch wel een, een verminderde populariteit eigenlijk. We gaan het zien, mensen. Um, in ieder geval, iemand zei net al heel hard, heel hard gestegen. Dan kan je ook heel hard vallen. Ik nou ja, weet niet of we dat nu zien. Maar um, vandaag was geen goede dag voor Samsung. Laten we het daarop houden. Het is half tien. Tijd voor het internationaal. Net, net, wel. Dit is Radio 1.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 de burgerbevolking. Amerika Mobiel is niet van plan om het bod op KPN te verhogen... nu de overname wordt tegengehouden door de Stichting Preferente Aandelen KPN. Amerika Mobiel vraagt zich af of dit een onderhandelingsstrategie is... want het is zeker de verkeerde strategie, zegt een woordvoerder. De claim dat het bod van Amerika Mobiel vijandig is... noemt hij een grote leugen. De Stichting Preferente Aandelen KPN maakte gisteravond bekend... gebruik te maken van de mogelijkheid om via opties... een overnamebod te blokkeren. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Nog eens, nog eens. en ah, Nog een keer. Nee, niet nog een keer. <laughs> Open Willem. Je luistert naar BNN op Radio 1. En we zetten zoals iedere vrijdag een punt achter de week. Deze week met politiek watcher Siebert van Liende, D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma... en student en SGP-dame Esther Grisnig. Wil je ons zien zitten? Dat kan. Radio 1.nl. En dan zie je vanzelf de webcam. Even naar Frank Wielaerts in de Naar laatste minuut van... Uh, ja, oh, ja, dan <laughs> gooi je alle wedstrijden door elkaar. Je maakt het wel heel Ik Bayern Music, Chelsea Trennic. Ja, precies. Yeah. Super, Supercup, daar zijn we hiermee bezig. In, uh, in Praag. We zitten in de laatste minuut officiële speeltijd van de eerste helft. Chelsea lijkt nog altijd met 1-0. En Bayern jaagt verbeten op de gelijkmaker. Met uh, vooral een van afstand schietende Ribéry. Robert die stuurde Müller goed weg. Die schoot een paar centimeter naast de goal van Tsjech. En uh, Bayern krijgt dus wel de kansen om doelpunten te maken. Maar voor nog wil het niet lukken. Geen extra tijd, zegt scheidsrechter Eriksson uit Zweden. En dus gaat Chelsea rusten met een 1-0 voorsprong in Praag tegen Bayern. En meneer Niemeijer, die zit wel echt bij NAC-NEC. Zo is dat. 1-1, 13,5 minuut voor tijd. We zien nog een gele kaart voor Pavel Smofs. Na een uh, lichte overtreding toch uiteindelijk uh, wel de derde gele kaart van de wedstrijd. Nak mag een vrije trap gaan nemen buiten het uh, NEC strafschopgebied. Als de administratie wordt bijgewerkt kan ik nog even vertellen dat Higden een minuut geleden de schot in dienst van NEC oog in oog kwam te staan met Jelle Terrouwelaar. Wat druk in het strafschopgebied van Nak van NEC. En uh, voor kreeg de bal bij uh, die topscorer van uh, Schotland afgelopen ja, die is gehaald voor goals. En als hij dan 1 op 1 komt te staan, rechtvoort En Rouwelaar mag die bal er toch eigenlijk wel in. Spannend nog altijd, die vrije trap. Sarpong en de doelman van NEC keert de bal. Lurling brengt hem nog eens in. Misverstand achterin. Bal weer via Verbeek richting de penalty-stip gedrukt. En dan uitverdedigd bij NEC. Het blijft voorlopig even 1-1 hier. Ja, Rolof. Ja, de revolutie, Willemijn. De revolutie begon in flissingen deze week. De SGP krijgt voor het eerst in zijn geschiedenis een vrouw op een kieslijst bij verkiezingen. Met 23 stemmen voor en 14 tegen is Lilian Janssen gekozen tot lijsttrekker voor de SGP in Vlissingen. Ze is daarmee de eerste vrouw op een kieslijst van de SGP in het bijna 100-jarige bestaan van de partij. Ja, dat is een historisch momentje toch. En als je historisch schrijft, dan mag je naar Knevelen Van der Brink. En die vroeg aan Janssen of SGP-leider Kees van der Staaij de Fleuroppel had gebeld om er een bloemetje te sturen. Nee. Auw. Oh. Wat heeft u wel van hem gehad? Niks. Oh, vindt u dat, uh, wat vindt u daarvan? Ik uh, kan het wel begrijpen. Waarom? Hij uh, vertegenwoordigt natuurlijk de volledige achterban uh, van de SGP. En het ligt gevoelig. Ja, daar ben ik dan... me zeer van bewust. Ja, het blijft een teerpuntje. Niet iedereen in de partij is gelukkig met de traditiebreuk. Maar wat vindt Jansen eigenlijk zelf van de mannenbroeders... die vinden dat vrouwen niet in de gemeenteraad thuis horen? Ja, Ik ben het daar dus niet mee eens. Nee. Kijk, ze baseren natuurlijk hun mening op Gods woord. Ja. Ja, dat mag. Ik bedoel, daar heb ik alle respect voor. Maar aan de andere kant, waar lees je in op Gods woord... van een uh, democratisch gekozen volksvertegenwoordiger? Ja, nou, gelijk heeft ze ook. De redactie heeft het opgezocht. Er is inderdaad nergens in de Bijbel <laughs> sprake... van democratisch gekozen parlementsleden. Nuchter is in ieder geval wel deze mevrouw. Volgend jaar maart zal het bij de raadsverkiezingen blijken... of Lille Jansen ook een stemmemagneet is. De SGP heeft nu trouwens geen zetels in Vlissingen. Jure choose, maar die gaat dat bestemmen. Ik, wat, wat wou je zeggen, short van D66? Nee, ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat zo'n grote vooruitgang. Eindelijk hebben alle politieke partijen in Nederland een vrouw op de lijst. Ik ja. vind dat een hele goede stap. Eindelijk de millenniumdoelen gehaald. Ja. Voor Nederland. <laughs> en dat al in 2013. En wat voor ja. een jaar? Ja, Na het passief kiesrecht in 1917 dan eerst. Ja, heerlijk, precies, geweldig. Ja. Ik knevel die vroeger, ziet u het ook als een historische uitspraak en zei: Nou, het is wel nieuw. <lacht> <lacht> <lacht> nou, we, we doen er natuurlijk we deden er vorige week ook al een klein beetje lacherig over. Maar het is natuurlijk wel voor die partij, en daar weet jij natuurlijk alles van. Ja. Is dat, dat, gaat dit een. vroeg ik me vorige week ook af, gaat dit een breuk veroorzaken in de SGP? Want dat is nou, nogal een dingetje. Nou, gisteren zei Bartje al, ook. Volgens mij was het in de, uh, de vijfde dag. Nou, natuurlijk zou het geen breuk zijn. Want er zijn zo klein, het is maar een heel klein groepje, zeg maar, dat zo conservatief is en tegen is, maar desondanks wel substantieel binnen de partij. Dus nou, er is natuurlijk geen alternatief. Ze gaan ook niet een extra partij oprichten... die ook nog eens een keer een zetel krijgt in de Tweede Kamer. Dus nee, maar... Dat kan dus... toch nog strenger misschien? Een, een, een afgesplitste fractie? Nieuw, ja, nieuw nou partijtje. ja dat, <laughs> ik zou bijna eens zien nu zeggen: dat moet je misschien met zware moslims samengaan. Dan heb je misschien nog wat. Maar mm. uh, nee, dat gaat echt niet gebeuren. <laughs> nee hoor. Dat zou ik en, wel eens uh, willen zien. Uh, ja. Daar ben ik wel benieuwd. <laughs> <laughs> nee, allebei heel zo constructief. Nee. Weet u, uh, het, het is uh, best een moeilijke stap binnen de partij. En ik had het ook eerlijk gezegd echt nog niet verwacht dat nu zo'n vrouw, net als Lilian Jansen, op zou staan en zou zeggen: van ja, ik ga het gewoon doen. Het is gewoon nu de tijd ervoor. En, uh, nou, Want ik denk dat... wat, jij dacht dat dat kan nog niet? Nee, nou ja, sterker nog. Ik was bij het uh, congres in het voorjaar. En toen werd ook de NOS vroeg aan mij van... Uh, wat denk je ervan? Hoe, hoe lang zal het toch duren? Zou ik nou, dat zal echt nog wel duren. Hm. En uh, natuurlijk vragen ze heel vaak aan mij van... joh, ben jij er klaar voor en wil je het doen? Enzovoort. Ah, wilde jij je geen kandidaat stellen? Uh, nou ja, buiten dat ik niet heel veel heb met de gemeentepolitiek... maar meer internationaal georiënteerd ben natuurlijk. Oh, ja, zou ik het er rest... meteen hoog uh, ja, ja. Uh, Ik zou het heel leuk vinden... Maar uh, ja, om eerlijk te zijn ben ik natuurlijk nog 24, dus ik heb nog niet heel veel ervaring. Mag ik je dan een persoonlijke vraag stellen? Ja. Want daar ben ik dan echt benieuwd naar. Ja. Want je bent een vrouw. Ja. Overduidelijk. Je bent een, een jonge vrouw van 24 met ambitie uh, en politieke ambitie. En dan zit je bij de SGP mm -hmm. en dan had je je eigenlijk tot op heden niet verkiesbaar mogen stellen. Heb je je daar nooit een heel klein beetje door geschoffeerd gevoeld? Ja, zeker wel. Ja, en sterker nog... ik ik vind het soms ook jammer dat je niet alle steun krijgt. Ook natuurlijk binnen mijn vakgebied, van de fractie en van de achterban. Die je misschien wat zouden kunnen stimuleren of wat helpen... of wat lijntjes, netwerkjes openleggen. Maar het is gewoon nog niet binnen de SGP normaal... om bestuurskunde te ah. studeren en politicologie. Maar dus... had je dan niet gewoon naar de ChristenUnie gevoerd ja. of naar iets anders? Dat... Oh, maar ik sta ook open voor andere partijen, hoor. Het is echt niet alleen de SGP, ah. maar... Ja, ja, ja. Maar... Ja. maar ik ben natuurlijk wel opgevoed binnen, die, binnen ja. deze gemeenschap. En ik zag natuurlijk het probleem. En het probleem waar ik iets voor kon doen en waarvoor vechten... Dus dat heb maar ik ook gedaan. Het, dacht jij echt van, ik ga bij de SGP, want ik ga... Iets nee, veranderen? Was dat nee, het idee? Hoor. Kijk, je bent natuurlijk daarin opgevoed. Ik ben christelijk opgevoed, reformatorisch. En dan uh, krijg je natuurlijk van huis... word je politiek geïnteresseerd. En op mm -hmm. de, de basisschool zijn er projecten over de SGP. Dus dan krijg je alleen maar dat gedeeltetje mee. En ik ging altijd ook heel trouw... naar de bijeenkomsten van de lokale kiesverenigingen. Daar was ik als enige vrouw en dan mocht ik nog niks zeggen. En uiteindelijk dan mocht ik lid worden. Dus dan mocht ik wel wat zeggen. En de laatste keer mocht ik ook meestemmen. Dus zo heel langzaam heb ik dat geprobeerd los te maken... En, te kneden. En... Maar jij zegt, ik, ik kom uit een SGP-gezin. Ja. Um, het is nog steeds heel moeilijk. Hoe, hoe ligt dat dan met je ouders? Waren die onverdeeld blij dat je dit ging doen? Dat mijn studie? Nou, nee, en lid worden. En lid worden. Ja. Nou ja, lid worden van de SGP. Dat, dat heb ik gewoon en... gedaan. Eigenlijk geen eens overleg. Maar nee, zo, zo, mijn ouders zijn helemaal niet zo streng. Maar uh, ik was wel een van de eerste vijftien vrouwen... die lid werd van de SGP, dat was waar, ja. Hmm. En er zijn natuurlijk ook niet zo heel veel. ik ken niet zoveel vrouwen ook die geïnteresseerd zijn in politiek. Daarom zei ik ook van, nou, voordat er eens iemand opstaat... die ook zou zeggen, ja hoor, ik doe het. En dat risico aandurfde en natuurlijk ook alle media-aandacht... en de hele opschudding binnen de partij aandurfde. Ja, dat had ik echt niet verwacht. En toen kwam er een Zeeuwse huisvrouw en die zei... ja hoor, oké, okay, ik doe het gewoon. Heel aangenaam verrast was ik daardoor. Maar jij <laughs> ja, dus ook, je hebt ook ja. niet voor de makkelijke weg daarin gekozen. En zij doet dat ook niet. Zij, zegt, zij zet, nee. zet, zet zichzelf gewoon op de kaart nu. Ja, ja. precies. Ja. ja, je kan... Ja, en, en ik, ik was, ik zei het net al, ik was meteen uh, een Fan, toch? Nou ja, hoe ontwapenend kan je zijn? Ja. Gewoon antwoord ja. geven op de vraag, ik niet, te, niet te veel zeggen ook. Buiten gewoon nuchtere uh, ja. politiek aankomen. Ja, ja. Ja. Maar is, is de SGP ook niet nu vrij snel toch wel aan het moderniseren? Als je bedenkt bijvoorbeeld op televisie, dat was de, tot tien jaar geleden. Echt een taboe ja. bij SGP, nou de afgelopen twee jaar ja. zie je in elke talkshow zitten. We zien opeens vrouwen ja. op een lijst komen. Ja. Over tien jaar, jaar dat Als je bij SGP bijeenkomsten oh, bent. Ik, zweer, ja, ik kom niet. van de Veluwe. Daar ja. zitten zoveel nou, mensen op uh, Nou ja, ik was de laatste keer dus bij de partijbijeenkomst en daar viel het. Me, ja, ik Best dit de types het... tegenwoordig, toch? Nou, ah. nou bijna. <laughs> je mag nog een kleding op dus je, ja. Ja, Het viel mij niet echt tegen, maar ik denk wel dat er we nog weet je, de, Dit is voor de partij gewoon lastig. In 1919, toen het vrouwenstemrecht natuurlijk kwam, was het ook een hele lastige periode uiteindelijk. Toen zei het ze van oké, okay, nou die vrouwen mogen wel stemmen. Maar Kerstin was er niet voor en die kwam de juist toen toch door die vrouwen die extra stemmen kregen kwam die in de partij en ik denk dat het nu weer zo'n uh, zo case wordt. Weet je, het duurt even, de mensen moeten eraan wennen. Maar we moeten ook wel een goede discussie voeren gewoon in de partij. Het moet niet zo zijn van, ja we hebben het opgelegd gekregen... en mm. daarom gaan we er nu mee akkoord. Nee, we moeten het er echt mee eens zijn. Ja. Dat hoop ik zo. Shur, jij zit met, in de Buitenlandcommissie, toch? Met Kees de van der Staaij. Klopt. Uh, nou, die heeft geen bloemetje gestuurd, die is niet groot fan dus. Heeft hij iets gezegd tegen jou? Nee, ja, uh, kijk, ik heb afgelopen donderdag in het bad met hem gezeten... en het ging echt alleen over Syrië. Um, maar ik begrijp wel een beetje dat hij geen bloemetjes stuurt... omdat, zoals Esther ook zegt, hij, hij vertegenwoordigt de hele partij. En een gedeelte van die partij die vindt het prima, die vindt het goed... en die vindt het een noodzakelijke ontwikkeling. En een gedeelte van de partij die vindt het ook echt... ja, volgens mij letterlijk verschrikkelijk als ik de woorden maar zie ja, zeggen. Zoals bij Esther net zegt, dat is, moet wel, dat is een zijn. heel klein gedeelte. Maar die, die schreeuwen gewoon heel hard, zoals ja, Lilian wat, zelf zegt. Weet je wat ik ook denk? Dat, dat Lilian zelf het ook helemaal niet heeft, echt heeft overlegd weet je, met de fractie. Nee. Dus het was voor hun ook een beetje een... Heel een echt een surprise, weet je wel. En maar, moet je dan gelijk bloemen sturen van hola die weet je, we zijn over en uh, nou, zo is de SGP natuurlijk helemaal niet in elkaar, want we zijn heel <laughs> constructief. <laughs> maar het is ook een beetje. Het, het, het kwam ook een beetje over als een soort van change by accident ja. Ze zeiden van nou ja, er waren zes mannen en die wilden allemaal niet. Ja, en we moesten wel iemand hebben. En net to ja, toen heb ik mijn verantwoordelijkheid ja, maar genomen, feit. helemaal niet vanuit een principieel van ik ga als vrouw, als eerste vrouw, ja. maar gewoon ja, ik, ik zag dat niemand anders het deed. En ik vind dat eigenlijk ja. ook wel heel grappig. Nou, dit, ik, ik vond ik het wel toch lekker wel een dik wat. Smile. Zeker. Ben Zeker. En ze had ook wel ambitie. Ja, zeker. Mm. Nee, zeker. Maar ik bedoel, ik bedoel... ze heeft zeker ambitie, dat straalde dus ze ook uit. Maar gewoon hoe het ontstaan is, is niet... Ze heeft, er, eh, ze heeft niet mensen aan de kant hoeven schuiven. Andere mensen hebben die ruimte voor haar geboden, bewust of onbewust. Ja. En zij is daar volledig ingestapt. Ik vond dat heel mooi om te zien. Ja, en weet je, en dat is natuurlijk ook anders. Stel dat ik bijvoorbeeld, ik woon in de Meer, als ik me nu een kandidaat zou stellen... of dat ik de kistcommissie zou zeggen van... joh, ik zou graag op de lijst willen. Mm. Kijk, er zijn gewoon twee mensen in de, raad, in de, in de fractie. Dus ik, ik ben niet... Nood, noodzakelijk of zo, weet je wel. Dus dan kan ik wel enorme stennis gaan schoppen en zeg... ja, ik wil ook op de lijst en uh, ik zou het heel leuk vinden... of een ja, eervolle ja. vermelding vinden, Maar ja. is is, Heeft het zo'n aanzuigende werking of jurisprudentie binnen de partij... dat opeens allerlei vrouwen in hun vinger op lucht nee, de Ja, is. Nee, we zeiden het net, één je maar geen voor zomer, de dus, En voor uh, de la landelijke politiek, hè? Want dat ja. de volgende maar overweeg jij het nog voor komende maart? Uh, uh, ja. ja. Nee, niet uit mezelf. Jawel. Nee, nee als, ik gevraagd word, als ik gevraagd word, dan zeg ik van. Dan is het misschien Case, je beter je dan alle boeren ja. die voor, voor, eigenlijk voor de lol op de lijst staan. Dan zeg ik ja, dan sta ik erop omdat okay. ik uh, verstand heb van politiek. En het zou graag enthousiast zou doen. Maar, uh, ik ga maar niet is dat niet zo? Is dat zo'n mooi idee? idee dat je dan dus een... dat kunnen horen. Ja, maar je hoeft natuurlijk niet direct verkiesbaar te zijn. toch? je, je kunt op de nee, lijst dus, staan, maar je hoeft niet ja. gelijk bovenin te staan. Nee, er zijn twee hele goede kandidaten. Dus ik ben helemaal. Wil je nummer drie zijn? <laughs> <Je> <laughs> wordt Misschien wel houden wel... we er al wel tien in de harde manier. Weet jij veel? <laughs> nou, dan ga je tien staan, maar zou je dat willen? Um, je kunt het toch gewoon no, aanhouden? No, Nogmaals, als ik gevraagd word en de fractie is het erover eens dat het kan, dat, dat, dat maar, er een waar, plaats waar kan. niet Waarom wil je niet zeggen van, dat lijkt me best interessant? Wat omdat ik nogmaals, weet je, ik, ik ken de pijn en het verdriet... en de cultuur binnen de, binnen de partij die het gewoon zegt... dat de partij er nog niet klaar voor is. En daarom verbaast me dat het in Vlissingen kan... en dat het, dat het dus met de meerderheid net, net gehaald is. Maar ik weet gewoon dat ik heel veel mensen daar pijn mee zou doen... als dus ik mezelf wel kandidaat zou stellen nu. Dus daarom denk ik, ja, dat moet nog even groeien. Dat moet ik ook een beetje diplomatiek doen... Hm. En dan moet ik ook wel met goede argumenten komen. En mensen daarvoor overtuigen. En niet zo ja, een beetje rebels van, ik ga me lekker kandidaat stellen. En dan. Nee, maar het argument het lijkt me toch duidelijk nu. Dat is dat je, je bent een vrouw en je hebt verstand van politiek... en je wil je binnen die partij nuttig maken. Dat lijkt me het enige argument waarom je dat zou moeten doen. Gaan wij in je campagneteam zitten? Ja, ja, doen wij. Zieret, ja. heb er een beetje verstand van. Ik zou hem uh, zo even nummers uitwisselen. BNN Today. Zet een punt achter de week. Nee we, gaan nee, we gaan een plaatje draaien. Yes. Een plaatje van een Nederlandse band waar ik al vanaf het allerprilste, prilste, prilste, hele prille begin, toen er nog geen plaat was, totaal vanuit mijn plaat ging. Omdat ik dacht, jezus, wat vind ik dat leuk. Het is, het is, een, het is een rockband. Maar het is inventief en het is te gek. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Althans, die komt binnenkort uit. Die heet Icon. En dan heb ik het over de band De Staat uit Nijmegen. Voorman Torre Florim is een, wat mij betreft een muzikaal, een muzikaal genius. Dat zeg ik gewoon op de radio. Dat durf ik gewoon. Um, niet alleen in dit werk wat hier doet maar hij Heeft samen met Roosbeef ook bijvoorbeeld De Speeldoos gedaan. Fantastische liedjes gemaakt. Um, buitengewoon muzikaal. En deze plaat is wat mij betreft nu al de plaat van het jaar. Echt waar, serieus. En dan leven we in, wat is het, augustus, hè? Bijna september. <laughs> um, ja, hij is van voor tot achter, is hij goed. En dit is de eerste single. Die, ga, die draai ik dan, dan ook nu daarvan. Maar eigenlijk zou ik de hele plaat willen draaien op Radio 1. Maar dat kan niet, want we moeten zo meteen ook nog naar het voetbal. Dus, um, daar krijg je nu Devil's Blood. Dit is De Staat. In de volledige versie verwijs ik u naar het album wat Icon heet. en wat op 13 september uitkomt. Uit mijn blote hoofdje hoor. De staat en het nummer Devil's Blood. We er niet meer bij NAC en EC. Ragnaar. Juist afgelopen 1-1 is het gebleven bij NAC NEC. Een puntje dus bij het debuut van trainer Anton Jansen nieuw bij NEC. Mooi om te zien dat hij steeds in de slotfase van de wedstrijd zijn ploeg aangaf naar voren te blijven spelen. Druk te blijven zetten op NAC dat in de laatste 10-15 minuten eigenlijk vooral ballen heeft weggetrapt. Zonder dat er nog sprake was van combinatievoetbal. voetbal. De lopers op het middenveld zorgden met ramen uh, Paulson bijvoorbeeld Navarone Voor. Zij zorgden voor de nodige problemen bij NAC en bij de de ploegen hebben flinke kansen laten liggen. Zeker ook NEC vanavond. Maar de ploegen zullen het gevoel hebben dat ze hadden kunnen winnen. Ik denk dat dat uh, misschien nog wel meer geldt voor NEC. Gek genoeg de bezoekers vanavond. En dat er in NAC, uh, bij NAC grote problemen zijn, staat wel vast. Een streamend fluitconcert. Dan hangen al de nodige spandoeken richting de directie die het allemaal niet goed doet, met name op financieel gebied. Het zal onrustig gaan worden in Breda, zeker met een bezoek op volgende week bij Roda, dan AZ en dan Zwolle de tegenstanders. Nee, NAC en NEC eindigt in 1-1 en dan zal NEC misschien nog denken, nou ja, vooruit met de geit een punt in Breda. Maar NAC hoort dit soort wedstrijden toch eigenlijk misschien te winnen. Maandag mocht Umberto Tan op voor zijn grote examen. De eerste aflevering van RTL Late Night, zijn eigen talkshow. Welkom in het Amerikaan. welkom bij RTL Late Night. Met vanavond aan tafel, zag ze net al even, Koen van Veenendaal. Uh, met Abdu 6 haalde hij miljoenen ja, binnen, het bijna het 100 miljoen. Maar, de maar kakt dan de concurrentie met publiek aan? Dat was natuurlijk de grote vraag. Op de eerste dag lukte dat in ieder geval. Knevelen van de Brink kregen klop. Maar later in de week zakte RTL iets terug. Laatste stand van zaken gisteren trok RTL 556.000 kijkers... tegenover 678.000 voor de EO-show. Wat in ieder geval lekker is. Umberto heeft zijn eerste relletje al in de pocket. En dat is nooit verkeerd voor de kijkcijfers. Woensdag vloog een latexmodel Ancila Tilia en beroeps Ruzie Gordon elkaar stevig in de haren tijdens een gesprekje over internet privacy. Als je met je blote borst op, de, op internet gaat, dan weet je toch hoe laat het is. Het gaat niet per se om mij, het gaat om de grondrechten nee, in de democratie. Van, als je me even, even laat uitspreken. Oh, ik heb last het vind het zo erg. Ik heb, eh, Gordon, als je me even titel, uh, je laat op internet hebt. Misschien gezeten. moet je wat minder kook gebruiken, Gordon, want je praat een nou, beetje door me heen. Laten we, ja. Een, ja. laten we een goede discussie houden. Als je daar ja. komt, geef de argumenten. Nou, en, dit vind ik echt een belediging. Ja. Ah, smullen was dat, jongens. Het ging nog wel even door ook. En zoiets wil je bij een witte man misschien toch wat minder snel zien. Die zijn trouwens maandag terug van vakantie. En dan kan de echte slag om de late-night-kijker beginnen. Heerlijk vond ik het. Heerlijke televisie. Of niet, Sirius? Dit relletje. Nou ja, dit relletje. Ik vind het vooral wel een leuk programma... eigenlijk voor de eerste week. Het was wel, zat wel goed in elkaar. ik merk echt, ik zat, half elf had ik altijd zo'n dipje... die ja. bij Nieuwsuur net naar uh, het honkballen gaat of zo. Omdat mij geen bal ja. interesseert. Nou, ik zet nu gewoon, boem, lekker naar RTL 4. En er zit Luc ook, van BNN. Ja! Wie? Die oh, doet leuk. best wel leuk. Onze Luc, wie? Ja, dus ja zijn nou daar is hij naartoe. Oh, sorry. Oh, ja. die, maar, uh, die jongen die, met die, die L. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. <laughs> iets minder RTL Boulevard mag nog wel. Maar ja, het gaat voor de eerste week. En Esther die zit te kijken en die denkt. Dat is het toch een lekker ding. Die Humberto humbartart, Ja, Ja, toch? Ja, ja. <laughs> ik vond hem echt zo mooi gelikt. En dat. Maar dat was ook dat spotje. Daar is toch de uh, manchetknopen bij elkaar. En de stropdas en zo. En dan dacht ik, nou, wat gaat er nu komen? Uit zijn eigen winkel. Maar, precies, ja. ja. Nou, maar dat was ook zo. Maar ik vond het wel echt zo Amerikaans. Ik had het even met vrienden over. Ja, ik heb natuurlijk geen tv thuis. Dus ik kijk zie hier uitzending gemist. maar echt? Ja. <laughs> maar dan kan je het ook even zo doorscrollen. Dus dan ben je lekker snel klaar. Dan het gaat dus niet om daar. het principe van televisie. <laughs> ja, het gaat dus precies. niet om het principe van televisie. Want je kijkt het wel terug. Ja, dat zijn we zo. Hè. Zo zijn we het gewend. Maar ja, ik vond het heel Amerikaans. Ik vond het wel leuk. Ik denk dat het ook echt een aanvulling is... op uh, beetje het hele informatieve en uh, hoog niveau... van Knee van der Brink of van Paul en Witteman en, uh, maar ik vond het ook een beetje te veel showbiz. Geer en Goor en, en, en het hele... Dat nou, is, he? is een beetje het En, uh, nee, en Boskop erg... iets met de gouden horloge oh. en zo. Je, de album. Ja, ik maar dat niet. dacht ik ook een beetje. Ik dacht van, ja. uh, uh, Maar dat tegelijkertijd denk ik... misschien heeft het doorgewinterde RTL4-kijker... dat ook als hij naar Paul Witteman kijkt. Ja. Ja, dan zit die hele publieke omroep vertegenwoordigd... wat overigens niet zo is, maar te gevoelsmatig. Ik vond wel dat ja. we nu al die, die RTL4-coniferen... werden we allemaal... Hm. in, uh, in, in, het, in nou, de eerste het, week erin gedonderd. Maar het is dat... echt voor het grote publiek, weet je wel. Oh. Het is echt voor een gemiddeld Nederland... en die kan dan lekker kijken in bed, samen. Waar zou jij zo gaan goed zitten, Waar zou ik gaan zitten? Ja, als Kamerlid. Bijvoorbeeld ah, aan de tafel ja? bij... bij ja? Nou, een beetje linksvoor. Goed in beeld. <laughs> je kan ja, het hebben, Sjoerd. Maar dan liever ja. bij die knappe gasten of liever bij Pauw en Witteman? Ah, ja, goed, kijk. Als, als de luxe zover is dat ik kan kiezen... tussen Pauw en Witteman en deze show... Mm. dan is het een goede dag, denk ik. Meestal... Uh, Um, nou ja, meestal mag je al blij zijn als één iemand je maar vraagt. Maar waar zou je gaan zitten? Nou ja, ik, ik vind alleen ik vind de show van Hubert de Tan... ik, ik vind het wat onvoorspelbaarder. Dat vind ik wel leuk. He, bij Paul Witteman, dat is natuurlijk kwalitatief. Krijg je meer kans om, de, om er dieper op in te gaan. Maar het format is wel strikter. En hier ja. kan er gewoon niets gebeuren dat je denkt van... ja, dan word je toch even heel strak ja, bevraagd. Dat is wat gemakkelijker voor jou. En, okay. Nou Bedankt. ja, ik zag wel Fleur Agema deze week... Uh, ja. ongehinderd haar verhaal doen van die dag. Ja, ik weet niet of dat allemaal waar is. Even net het voetbal. Frank de tweede helft van de Supercup tussen Bayern en Chelsea. En Bayern komt terug in de wedstrijd. De hele eerste helft heeft Ribéry geprobeerd op doel te schieten. Dat deed hij met wisselend succes. Maar zijn eerste schot in de tweede helft is dus wel raak van 20 meter. Peter Cech verslagen. De doelman van Chelsea. Daar komt nog een schot. En weer is het Ribéry. Nu schiet hij hem een paar meter voorlangs. Maar hij heeft het doel gevonden. De speler van het jaar. Van het afgelopen Champions League jaar. Frank Ribéry. De Fransman scoort voor het Duitse Bayern München tegen. En het Engelse Chelsea in Praag. Sjoerd, jij zei net, ik zie Fleur Agema er zitten. En die kan wel heel erg ongehinderd haar er verhaal te vertellen. En ik geloofde er niet de hele tijd. Nee, nee, goed ze vertelde een verhaal over de laaierwet. En daar uh, werd eigenlijk geen enkele kritische vraag gesteld. Maar goed, dat is, dat is denk ik uh, het tegenovergestelde van Paul en Witteman. Daar zijn de interviewers soms wat meer aan het woord. En uh, is het voor de gasten wat lastig om het verhaal te vertellen. Dus. Umberto, het is wel, wel een leuke wel aanvulling. ik is wel aan het woord, hoor. Ja, oké, okay, maar de, de gasten krijgen wel wat meer ruimte om, uh, om op elkaar uh, te reageren. Ja. Zo bleek ook uit het fragment wat jullie eerder lieten horen. Ja, de, kortom, <laughs> je zou toch liever bij te gaan zitten. Denk het wel. Laatste puntje. We gaan naar Aadje Oudborg, dus een miljonair die rijk geworden is... met het slijten van krultangen, tosti en sapcentrifuges, Hij had dinsdag grootse plannen te melden. Hij wilde de koepelgevangenis in Breda opkopen... om er een bejaardenhuis in te vestigen. 900 ouderen zouden er in de sfeervolle koepel kunnen bivakkeren. En voor de verzorging van de bewoners had Aadje ook al wat bedacht. Robots! Klinkt ongewoon, maar Japan wordt er al heel veel mee gewerkt. En zelfs in Nederland wordt er al experimenten mee gedaan. Dus je zult zien dat er op korte termijn al met robots, zorgrobots, gewerkt gaat worden. Ja, listige Japanse robots, die zouden daar maaltijden en schone lakens uitdelen. Bejaard Nederland reageerde nog niet heel enthousiast. Het lijkt me een opgesloten gevoel. Nou ja, als die dingen zelf aangepast worden. en dan ziet u wat de mensen nodig hebben. En dan kunnen ze naast niet lopen. want dan denkt allemaal dat je tussen het geboefte zit. Ja, voor de senioren die zich al wel hadden verheugd op een enkeltje bias. was het woensdag even slikken. Aan het Oudborg zat toen bij Umberto Ortan aan tafel. om zijn plannen toe te lichten. en wat bleek. Ja, het is grote onzin. wat er natuurlijk gebeurd is de laatste twee dagen. Het is niet waar. Ondanks dat we, wat jullie ook zeggen, dat het een goed idee is. Ja, een hoax dus. Verzekeraar, Delta Lloyds bleek erachter achter te zitten. Het bedrijf had het planetje met Aalborg gesmeed... om mensen te laten nadenken over hun pensioenopbouw. En natuurlijk voor een stukje free publicity naar de mensen toe. Maar Aalborg zei het zelf ook al. Dus was het eigenlijk wel zo'n slecht plan? Misschien is het immers wel veel gezelliger in een koepel... dan in een aanleunwoning waar je kinderen één keer per kwartaal langskomen... en de rest van de tijd naar herhalingen van de Max Geheugentrainer zit te kijken. En nou is de vraag de hele tijd. Kan het zo'n reclame stunt? Hebbert? Ja. Natuurlijk kan dat. Ja. Short? Ja, natuurlijk ja. kan dat. Ik herinner me nog hoe BNN de grote donorshow deed. Dat was natuurlijk bedoeld om aandacht te vragen voor een belangrijke maatschappelijke kwestie. Nou, die journalisten zijn er toen ook allemaal mee gestonken. Het was niet om verzekeringen te verkopen nee, ja. en, en, ja. en, en, nee. en pensioenpremies. Dat, dat is waar, maar goed. ik bedoel, Kijk, als je hier instinct. Kijk, ze noemden het een budget hotel. Mm. Nou, hoe, wat was de prijs per dag die je moest betalen? 29 euro. Ja. Nou, als je dat keer 30 doet, wat betaal je dan per maand? Bijna 900 euro. Dat is hartstikke veel geld voor dat geld. En kan je veel je goedkoper in, voor Precies, voor in een studentenhotel? Precies, in een studentenhotel zit je dan veel beter. leuker. Dus ja, ja. ja een budget was het natuurlijk al niet. Maar volgens de PVV heb ah, dus je jij had het, veel het meteen door, bedoel je? Nou, ik had het niet meteen door, want ik heb het niet, ik heb het niet live gevolgd. Ah. <laughs> maar toen ik het terugzag, dacht ik, ja, ik vind het helemaal niet goedkoop. Nou, ik heb serieus echt wel twee dagen over nagedacht van... hoe kan dat nou, weet je? We Maak dan studentenflat. Ik had wel echt een heel ander beeld in van... <laughs> mijn, mijn, mijn oude oma daarin opsluiten. Nou. Nee, dan, nee, dan liever die studenten. Achter, ja. de, de, de, de Belmer baaijes wordt dus echt ja. een studentenflat. Ja. Ja. Die wordt omgebouwd. Oh, nou. Dus ja. dat kan je wel lekker... Ja. Achter, ja. Die dingen die ze ervoor hebben gezet, die lijken wel weer op een Belmer baaijes ja. Die, die uh, containers. <laughs> Dames en heren, goed dat jullie er waren. D66-Kamerlid Sjoerd, Sjoerd maar SGP, dame, Esther Grissenich en Siebert van Lienden, onze politieke man. Erik, ja. goed weekend jongen. Jij ook. Aan de andere kant, Roelof, ook goed weekend. Nou, we gaan nog even samen naar een feestje. Gezellig. Mag ik mee? Meteen... Ja, tuurlijk. Mag breng je mee? ons ook even. Oh, krijgen we dat weer. Pap. Nou word je de hele waar tijd aangemerkt als SGP-dame. Ja, jij zegt ja, het de hele ja, tijd. Ja, ja. De SGP-vrouw is er nu. Ja. Nee. Maar ja, waar we heen moeten? We ja. oh, ergens zijn er naar een park. Ja. Okay. Dat, klinkt, dat klinkt niet <lacht> goed, hè? <he>. We <lacht> ja. moeten echt naar een park. Ergens een feest in een park. donkerpark. Je mag mee. Ja, Iedereen dat mag dat mee. Eigenlijk. Drink jij, Esther? Uh, ja, maar... Uh, <lacht> hey, Sport op Radio 1. Nee, nee, nee. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, twente Herenveen. Wat een prachtige aanval van FC Twente. Heracles-Ado. Wordt daar gekocht, en wordt binnengekocht. RKC-Goadio's. Heerlijke goal van Romeo Kastelen. En om kwart voor negen, psv Cambuur. Hij ligt er al in, uitstekend uitgespeelde aanval. MOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl